Het weer vanavond en vannacht bewolking, ook morgen bewolkt, dan ook nog regen. Het wordt maximaal 17 graden. Dagen daarna wisselvallig en zaterdag kan het 22 graden worden. Dit was het NOS Journaal. BB Verkeersinformatie. Nog 13 files bij elkaar 38 kilometer. De meeste vertragingen was rond Amsterdam, maar daar begint het nu ook beter door te lopen. Wat nog opvalt was na een aanreding op de A2 Maastricht richting Eindhoven bij Boorn nog 3 kilometer. Ook een aanreding op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Dus het Ringvaart Aquaduct en de Schiphol -tunnel nog 8 kilometer. Bij de Schiphol -tunnel zijn nog twee rijstroken dicht. Op de A9 Amstelveen richting Diemen voorknopen die met 3 kilometer. En na een aanreding op de A20 Groep van Holland richting Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer.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 Lang geleden was onze gast een van de cowboys van de Nederlandse televisie... die programma's als de Geloof, Hoop en Liefde-show en de Pin-up Club produceerde. Maar zelfs cowboys zitten niet hun hele leven in het zadel... want tegenwoordig verzamelt hij 19e-eeuwse schilderijen... en is hij dichter die net zijn derde bundel heeft gepubliceerd. Hier is Chef Rademakers. Uw presentator is Jelly Brouwer. Hoeveel verslavingen heb je, Chef Rademakers? Nou, ik ben erin gespecialiseerd. Ik denk dat ik uh, toch zo zeker aan een handvol kom. Echt? Vijf? Ja, de liefde, de drank, de medicijnen de Literatuur. en de romantische schilderijen. En welke baart je het meeste zorgen? Nou, de verslaving voor mijn kinderen, voor mijn dochters. Die had je nog niet genoemd. Dat zijn nee, dus... maar dat gaat boven alles uit. Die baart zorgen? Nee, die baart ja, geen zorgen. Ja, natuurlijk. Ja, dat heeft allemaal te maken met de eindigheid van het bestaan. Ik bedoel, um, wij zijn allemaal een uh, klein lotje in de Darwinistische loterij... en over een paar jaar, tien, twintig, dertig... dan zijn we er niet meer. Ik niet. En jij ook niet. Ondraaglijke gedachte. Vind ik wel, ja. Ik vind het wel een weeffoutje... in uh, de wijze waarop onze schepper dit allemaal geregeld heeft. Dat je weet dat het ophoudt. Het is een belachelijke gedachte, ja. De, overigens zijn wij de enige diersoort die dat beseffen. Hm. Die daar echt uh, weet van hebben. Maar die de gedachte dat, al, dat het alsmaar door zou gaan, is minstens zo belachelijk. Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat moet pas echt afschuwelijk zijn. Nou, toch? daar ben ik helemaal niet bang voor. Ik vind voorlopig ben ik uh, tevreden genoeg met mijn neurose van het feit dat het ophoudt. Hm. En, uh, en geniet je zo van het leven dat je alsmaar zou willen dat het door en door en door zou gaan? Ik zou het liefst willen dat alles bleef zoals het nu was en dat het nooit meer veranderde. Zoals het nu is, op dit ja. moment. Ja. Dus je verhalen maken is volkomen gelukkig. Ja. Dan kan ik een paar dingen bedenken, maar ik bedoel, dat is er <laughs> heel behoorlijk nu. Hmm. En waar ligt dat aan? Nou, aan het feit dat ik natuurlijk vandaag al vele romantische schilderijen heb gezien. Dat ik vandaag met een hele mooie dame uh, in het land heb rondgetoerd. Te weten, je eigen vrouw met wie je sinds 1970 verkeert. Ja, maar moet je dat nou wereldkundig maken? Ja, toch? Nou, vaart. Um, en natuurlijk dat ik ook reeds de nodige alcoholica heb uh, aangeboden gekregen, waardoor ik een klein beetje minder ongelukkig ben geworden dan ik normaal ben. Hoe laat begin je ochtends met drinken dan? Nee, nee, nee. Ik begin om vijf uur met drinken. Als de vijfde vijf klok is, dan ben ik pas aan de beurt. Anders dan ga ik er echt helemaal onder door. Ik kan er niet zo goed tegen. Nee? Kom ik er maar beter tegen. Want wat gebeurt er als je drinkt? Ja, nou ja, ik word zo, uiteindelijk word ik zat en daarna zo ziek als een hond. Maar uh, het liefste zou ik natuurlijk gewoon willen... dat ik vanaf s morgens een uur of tien... Echt uh, heel voorzichtig, langzaam in de lor omkwam. Dan heb ik van al die, uh, al die zeikers om me heen uh, het minst last. Hm. Hoe volg je het nieuws eigenlijk? Want je woont nu al sinds jaar en dag volgens mij in Braschaat, België. Ja. Ben je meer op Nederland georiënteerd of op België? Nou, ik volg het allebei. We hebben Nederlandse kranten en we hebben Belgische kranten. We volgen het Nederlandse nieuws en we volgen het Belgische nieuws. De Braschaat is natuurlijk wel heel ver weg. Maar het ligt niet helemaal diep in de moerassen. Nee, de, we hebben eigenlijk nog wel contact met de buitenwereld. Ja, dat begrijp ik. Maar volg je de Nederlandse kranten? Bijvoorbeeld heb je een abonnement op, op een Nederlandse krant? Ja, we hebben een tijd lang een abonnement gehad op de Volkskrant en op de NRC. En uh, achteraf bleek dat die dan eigenlijk het langste bleven liggen. Dus we hebben nu een abonnement op de Telegraaf, op de NRC en op het laatste nieuws. En er is ook een Albert Heijn in Braschaat. Ja, sinds zeer kort. Ik ben er eerlijk gezegd gisteren pas voor het eerst geweest. Ik vond het wel leuk, hoor. Dus het is het is alle handen ons. heb je ook nog binnenhand bereikt? Nou ja, ik, dat, dat blad dat hebben we nog niet meegenomen. Maar ik weet dat het bestaat. Het is vlak bij ons, die Albert Heijn. Het is een, het is een, uh, een merkwaardig fenomeen. Midden in een <laughs> uh, Vlaamse... Provinciestad als Brascaat, staat die Albert Heijn. En de helft van het personeel is Nederlands en de helft van het personeel is Vlaams. En die mensen die werken perfect samen. Er komen heel veel Vlamingen naartoe. Uh, ik wil er geen reclame voor maken. Maar, maar in die uh, supermarkt willen we dus ze wel lukken, begrijp ik. Om, om de rest van het doen. land ja, is, de, is wat ingewikkelder. Ik, ik geloof dat in diepste wezen de uh, scheiding tussen de, de Nederlanders en de Vlamingen niet zo groot is. Ik ben in mijn hart een orangist. Ik vind het volkomen belachelijk dat in 1830 Nederland en België... van elkaar gescheiden zijn. En uh, ik denk dat wij er ook op dit moment nu... Vlaanderen op het punt staat veel onafhankelijker te worden... Dan het tot nog toe geweest is. Ik denk dat wij uh, uh, er wel iets aan gehad zouden hebben. om een innige culturele en economische en politieke samenwerking met Nederland te hebben. Ik sta er niet alleen in, hoor. Hm, nee, Bedoel, en precies. Hebben, trouwens, in niet, die niet periode zijn ook al die schilderijen ja, geschilderd. 1830 ja ja, 1830, ja, ja, ja. Zo'n beetje het tussen 1820 en 1850. En die schilderijen ben je gaan verzamelen en afgelopen zaterdag was het... de opening van de tentoonstelling in het Haagse Gemeentemuseum. Ja, in het Gemeentemuseum. In Daar de zijn ze nu, nadat ja. ze eerst met heel veel succes in de hermitage... in Sint-Petersburg hebben gehangen. Ja. Er zijn nog nooit zoveel bezoekers geweest... Voor een romantische tentoonstelling, dus romantiek uit de lage landen, ja. zijn er nog nooit zoveel mensen geweest in Rusland die zich naar die zalen hebben begeven en die naar die romantische schilderijen van ons kwamen kijken. Heel zielig. Voor Gauguin en voor Picasso en voor Matisse. Want die bleven gewoon met lege zalen achter. Ja. En bij ons was het echt zwart van het volk. Ondertussen meld ik even dat luisteraars uh, zich met de uitzending kunnen bemoeien. U kunt vragen opmerkingen plaatsen op onze website radiokunststof.nl. En hier ligt een uh, tegel met de vraag of die uh, op een gegeven moment beschreven kan worden. Chef Rademakers, uh, uh, ex-programmamaker, uh, voormalig televisieproducent, uh, nu kunstverzamelaar en dichter. Uh, en zeker als kunstverzamelaar minstens zo succesvol als, uh, als programmamaker, tv-producent. Want, uh, nou, het is net al gemeld, maar liefst 100.000 bezoekers togen naar de Hermitage in sint Petersburg. Een recordaantal voor dit soort kunst. Uh, die schilderijen hingen eerst in die villa in, in Brasschaat. Maar toch niet allemaal, lijkt mij. Nou, bijna allemaal. Echt? 70? Die... Nou, de, we, we hingen er iets meer. We hadden die villa op een bepaald ogenblik laten bouwen... toen het uit de klauw liep. Dus wij woonden in een heel leuk huis in Braschaat. Maar die verzamelwoede die was echt verschrikkelijk geworden. En die slorpte ons qua tijd, qua emotie en qua geld op. Je spreekt in een wijvorm, want je hebt het over jezelf en je ega? Of? of... Ik, mijn ega en mijn dochters. Ik sleep altijd iedereen mee in mijn eigen passie. Hm. Maar in elk geval wilden wij die schilderijen graag ophangen. Dat kon op een bepaald ogenblik niet meer. Een verzamelaar van postzegels stopt ook niet als zijn album vol is. Dus wij lieten een huis bouwen... dat zich als een jas om die collectie moest draperen. En ja hoor, 15 jaar geleden lukte dat. En gingen wij al die schilderijen daarop hangen. Hadden wij een, echt een prachtig huis. Alle drie onze dochters waren nog thuis. Alle drie onze poezen liepen door de tuin. Alle drie onze honden lagen in de mand. En wij waren daar. En wij dachten, ja, dit is het. Dit is het. En nu zijn we 15 jaar verder. Maar wacht even, ik stel mij dus een soort kasteel voor daar ja. in Braschaat. Dat is heel goed. Met al die schilderijen aan. Ja. ja, het is ook heel groot. Het is heel groot. En het is zoveel mogelijk met 19e-eeuwse bouwmaterialen gemaakt. En er is anderhalf hectare grond. Ja, het is groot. En dat allemaal dankzij klasgenoten. Ja. Klasgenoot is een lichtelijk verhaal. Eigenlijk. Absoluut het belangrijkste programma geweest. voor wat betreft het verwerven van onze financiële onafhankelijkheid. Mm -hmm. Maar. Dat is het programma dat je bedacht. Eh, Koos Postma voerde het uit. Eh, er bestaat nog steeds een variant van een variant van een variant. Ja. Word je daar nog steeds voor betaald? Nee. Nou? nee. Nee. Ik word nergens meer voor betaald. Zelfs voor dit je interview. Je hebt het met... gewoon allemaal ontvangen. En, ja, uh, maar dat was twintig jaar geleden al zo. Toen ik twintig jaar geleden afscheid nam, heb ik ook echt afscheid genomen van alles. Van de televisie, van Nederland, van, van, dat, van dat hele wereldje. En toen heb ik mij als een bezetene gestort op die romantiek en op die romantische uh, schilderkunst. Maar hoe? Want laten we bij het begin beginnen. Ik was pas 42. Ja, nou, dat vind ik al een nou, hele leeftijd. Ik vind 42 helemaal niks. 42 En dan zeggen van, nou, nu stop ik er maar mee. Ja, oh. ik dacht uh, persoonlijk dat ik de pijp uit zou gaan op de 46e. Dus ik dacht, nog vier jaar pensioen voor de boeg, dat is het wel. Laat ik er nog maar even van genieten. Ja. Ja. En waar begon het toen mee? Want waarom de romantische kunst? Omdat dat naadloos aansloot bij mijn emoties, bij mijn gevoel. Omdat die romantische kunst tussen 1800 en 1850... is representeert van een nieuwe visie op het bestaan, op het leven. Dat is echt heel fundamenteel. De filosofen zeggen dat op dat moment de moderne mens... de modern romantisch denkende mens begonnen is. De filosofen zeggen dat de romantiek... het belangrijkste omslagpunt is in het denken van de westerse wereld. We kregen een andere visie op de natuur. Op de liefde. Op de vriendschap. Op de dieren. En alles wat wij nu meemaken... wat we allemaal als clichés ervaren... met romantische dinertjes bij Kaarslicht... en de romantische liefde en verliefdheid... en uh, de, de liedjes over de liefde... die continu op Hilversum 3 gedraaid worden... dat is allemaal een uitvloeisel van een nieuwe manier van denken, die rond 1800 begon. Maar dat is allemaal achteraf beredeneerd nadat je het bestudeerd hebt. Maar waar begon het mee? Het was toch niet... Nou, Het begon natuurlijk met het gevoel dat ik het herkende in die schilderijen. Je begon te lezen ofzo, of zo? Je... Nee, ik begon naar die schilderijen te kijken en ik werd ontroerd. ontroerd. Welk schilderij? Wat was het eerste beeld dat je zag? Be ik werd waardoor... ontroerd door winterlandschappen, ik werd ontroerd door... Door stormen, door waanzinnige luchten, waarbij uh, de zon door de wolken komt of van achter de bomen uitkomt. Maar romantiek heeft ook altijd te maken met omslagpunten in de dag. Het is het ochtendgloren en het is wanneer de avond valt. Het is de nacht, maar nog net wanneer die zon zich een heel klein beetje laat zien en een zilveren weerschijn over het water gooit. De, al dat momenten. is de romantiek. Maar nu als chef Rademakers. Nee, dat de man die 42 jaar was, afscheid had genomen van ja. Hilversum. Iedereen vond, veel geld had verdiend. Iedereen vond het ook en heel dan... vreemd dat ik op dat soort schilderijen viel. Ja, je zo zou eerder denken aan Jeff Koons uh, of zo. Natuurlijk, ja. een wilde bras. Want ik was natuurlijk in de ogen van vele mensen een wilde bras. Maar ik ben gewoon heel burgerlijk en braaf en lief. En sukkelachtig en erg bang voor de dood. En toen dacht je, dan moet ik daar zijn, bij die kunst. Ja, want dat herkende ik. In die werken. Wat was het eerst? Kun je iets laten zien? Wat was het eerst wat je aanschafte, bijvoorbeeld? Nou, ik vind het lastig om dat op de radio te laten zien. Maar een heel belangrijk kunnen heel veel bij de radio. Een heel belangrijk schilderij voor mij was bijvoorbeeld... Um, het schilderij De Storm van B.C. Koekoek uit 1840. Dat is een schilderij... Dat is een landschapsschilder. De prins der landschapsschilders wordt hij genoemd. Dat is een schilderij waarin je eigenlijk denkt... wil ik dat nou gewoon als uh, uh, burgerman wel boven de bank hebben... want het is ook een beetje angstaanjagend. Je ziet kleine mensen optornen tegen de storm. Je ziet uh, lei, paars... De grijze luchten. Je ziet de wind die bij die mensen heen hun ogen waait. Dus het is een beetje uh, angstaanjagend. Ja. Maar het is tegelijkertijd beeldschoon qua natuur. Ja. Jij ziet het nu. Het is doodeng. Ja. Nou, het is niet doodeng. Nou, het is ja, ook tegelijkertijd. Het is, het is prachtig. En dat is, dat is het toppunt van de romantiek. Wanneer iets tegelijkertijd je schrik aanjagt mm -hmm. en je ontroert door de schoonheid. Waar hing het in Braschaat? Bij ons boven de bank. Echt boven de bank? Ja. ja. En, en keek je er vaak naar? De hele tijd. De hele tijd. Het kon mij tot tranen toe ontroeren. En het kon mij tot tranen toe ontroeren... het meest... wanneer het buiten zulk weer werd. Wanneer ik aan de andere kant keek... door het raam keek... en wanneer ik dezelfde luchten zag ontstaan. En wanneer ik de bomen, dezelfde... 27.000 kleuren groen, zwart, paars, zag krijgen... dan vond ik dat schilderij op mooist. En dan kon ik bijna niet kiezen of ik naar buiten of naar binnen moest kijken. En dat kun je nou maar zomaar in het gemeentemuseum gaan bekijken. Daar hoef je niet voor naar Sint-Petersburg. Sterker nog, als je geen zin hebt om naar Den Haag te gaan... dan kun je gewoon op het internet www.hetgeheugen van nederland.nl intikken. Dan kom je deze twee weken toevallig op de uh, homepage van het geheugen van Nederland. Met de Rademakerscollectie kun je elk schilderij zien, alle informatie over de schilder krijgen. Ik ben echt super trots dat de Koninklijke Bibliotheek onze collectie bij het, eh, het culturele erfgoed. Heeft uh, ja. uh, uh, gevoegd. Ze zouden en, je erbij moeten zien kijken. Nou ja, de, ik ben er ook inderdaad blij mee. Nee, want we hebben nu maar, Russische catalogus. We hebben er een in het Nederlands, in het Engels, in het Frans en in het Duits. Maar zo'n zo internetsite. Is eigenlijk het... net zo makkelijk. Ja, ja. Er zijn een heleboel mensen die niet goed ter been zijn. Die niet zo makkelijk naar een museum gaan. Die kunnen zo de hele collectie zien. Er gaat zien. niks boven het echte schilderij. Maar ik kan me voorstellen dat het een prachtige toevoeging is. Toch, het, het is een, uh, een, een vreemde geschiedenis eigenlijk. Hè, hoe het is gegaan. Want uh, uh, Chef Rademakers stort zich op de romantische kunst. Omdat het prachtig aansluit bij zijn gemoedstoestand. Zoals je net omschrijft. Maar dan blijkt daar een collectie tot stand te zijn gekomen. De Rademakers ademakerscollectie die heel erg klopt. Ik bedoel, het is dan: je hebt geen, geen kunstgeschiedenis gestudeerd, je hebt Nederlands gestudeerd. En dan uh, lees ik hier in het voorwoord uh, dat pardon, deze collectie is niet alleen van een hoge artistieke kwaliteit. Ze is door haar uitzonderlijke homogeniteit ook een perfecte staalkaart van de romantische schilderkunst uit de lage landen in de eerste helft van de 19e eeuw. Hoe gaat dat? Hoe krijg je dat voor elkaar als leek? Nou, de, in elk geval is dat geen vooropgezet plan. Het blijkt gewoon dat die schilderijen heel erg bij mijn emotie... en bij mijn karakter pasten. Uh, ik, ik, ik, ik vond het heel moeilijk om schilderijen te gaan kopen. Ik ben maar een eenvoudige boerenlul. Hè. Ik ben een eenvoudige jongen. Ja, Van een dat weten we. Kom af. Ja, en want wat hingen vroeger thuis boven de bank in huizenrademakers? Rademakers? Niks. Helemaal niks, nee. En ik bedoel, dat vind ik eigenlijk nog wel een voordeel... want ik kan beter niks hangen dan iets wat echt shit is. Ja. Maar op een bepaald ogenblik was het zover... dat ik een van die schilderijen die ik zo waanzinnig bewonderde... uit de negentiende eeuw, uit de hoogromantiek... en die ik wel eens in een museum zag... en die ik wel eens bij een kunsthandelaar zag... of die ik wel eens op een veiling zag... dat ik dat zou gaan kopen. Daar werd ik een beetje misselijk van, van die gedachten... Dat je, dat je op het punt stond om evenveel als iemand in drie of vier of vijf jaar verdiend... in één keer aan een schilderij uit te geven. Dat gaf mij ook een schuldgevoel. En ik weet nog dat... Wij hebben onze eerste schilderij gekocht op de Biennale in Parijs. Mijn echtgenote was daarbij. En toen de koop gedaan was... toen voelde ik me tegelijkertijd zo... Blij dat ik het schilderij had. En zo ongelukkig dat ik zoveel geld had uitgegeven. En zo schuldig. En toen Hoeveel, had ik zo was Hoeveel was het? Nou ja, dat, het, het, het, het was nog in, in, de, in, de, in de periode van de gulders. Dus het was ergens tussen de, tussen de 150 en de 200.000 gulden. En ik voelde me zo schuldig dat ik dat geld uitgegeven had... dat we onmiddellijk onze annulering in een chic restaurant hebben... Ge, uh, of we hebben onze reservering hebben geannuleerd. En dat we bij McDonald's zijn geneten. <laughs> om iets goed te maken. Als reactie? Ja. maar ja, Zag je deze... het dat als een belegging? Nee, absoluut niet. Nee? Nee. Bovendien heeft iedereen vanaf het begin tegen mij gezegd... Uh, nee, beste chef, want het is nou wel jouw hart... dat naar die schilderijen uitgaat... Maar er is een, een periode die in de musea en in de, bij de universiteiten nog helemaal niet zo in aanzien staat. Dus je kunt daar wel je centen in steken. Maar jongen toch, wees toch verstandig. Je hebt ge je geld verdiend met televisie. Er komt nooit meer iets bij. Wees nou wijs. Koop aandelen. Nou, stel je voor dat ik Fortis gekocht had. Je kunt beter een schilderij van BC Koekoek aan de muur <laughs> hebben... dan een ingelijst aandeel maar van Fortis. BC Koekoek, wie kent de man? Nou, dat vind ik uh, een, een beetje een retorische vraag. Want BC Koekoek, Andreas Schelfhout, Petrus van Schendel, Cornelis Springer... Dat zijn in de 19e eeuw, in de vroege 19e eeuw, Grote namen. Die net zo groot zijn als Rembrandt, Jan Steen, Gerard de Borg. Ik uh, bedoel, dan heb je het echt over de absolute top van de Nederlandse romantische uh, schilderkunst. Ja, ja, Het is echt die periode die niet aansloeg, die niet aansloeg, die nu uh, meer aandacht krijgt. Ook door al dat circus wat wij natuurlijk uh, ja. bezig zijn daaromheen te maken. Want ho maar... hoe kan het dat het zoveel bezoekers kreeg daar in die hermitage? Wat, uh, heb je er enig idee van waarom ja, die Russen op... zo enthousiast natuurlijk, zijn. omdat die Russen die zijn niet besmet. Die Russen die hebben geen Rembrandt en die hebben geen, geen Van Gogh. Dat hebben wij wel. Wij zijn verwend. Maar tussen Rembrandt en Van Gogh zit een hele belangrijke periode... En om van Rembrandt tot Van Gogh te komen, moet je artistiek gezien ook door die periode heen. Dus ja, het is gewoon een beetje zielig voor Van Schelfhout en, en Koekoek dat Rembrandt en Van Gogh daarna kwamen. Daardoor zijn ze ondergesneeuwd. Geraakt. Nou, zij hebben er zelf totaal geen last van gehad. Hoor. Nee. Want, want <laughs> zij waren in hun periode waanzinnig populair. Ik bedoel, de Koning Willem II, een van mijn grote helden, omdat hij uh, een. Uh, absolute erotomaan was, omdat hij absoluut van kunst hield... omdat hij de romantische schilderkunst heeft uh, gepromoot... omdat hij dol was op zijn Anna Paulona... omdat hij zijn eigen, wij was net zo krankzinnig... omdat hij zijn eigen galerij liet bouwen aan het noordeinde... om daar zijn romantische schilderijen in op te hangen. Die Willem II, die verzamelde de romantiek. Die had dezelfde meesters kunstenaars, in zijn collectie, als wij in de collectie hebben. Ik heb een schilderij in de collectie... wat waarschijnlijk ooit bij Willem II aan het noordeinde gehangen heeft. Dat, bedoel, dat zijn dingen die toch uh, aangeven... Is dat iemand altijd uitzoeken in... of dat echt zo is? Nou, nee, bedoel, dat vertel ik je. Ik weet toch waar ik het over heb. Maar nou, Je zegt waarschijnlijk. Nou ja, Het weet... zou kunnen. Ja, het zou kunnen. Kijk, Willem II... Die ging dood in 1849. Toevallig precies 100 jaar voordat ik geboren werd. En die had toen zoveel schulden gemaakt. En die had het zo bond gemaakt. Mm -hmm. Dat een jaar later zijn prachtige romantische schilderijencollectie... openbaar verkocht moest worden. Geveild. En een heleboel van die prachtige werken van B.C. Koekoek... en ook van Abels, de man, de nachtschilder... Mm -hmm. waar ik een boekje over gemaakt heb. Die werden toen verkocht. Veel daarvan... Aan de Russische tsaar. Dus zo uh, anno 1850 ging er een kunsttransport van Nederland naar Sint-Petersburg. Met door de tsaar opgekochte schilderijen voor Willem II. Nou ja, en uh, anderhalve eeuw en later nu zit ging ik chef rademakers. Ja. Maar, uh, want, want er was toch een televisieprogramma waar je bij betrokken was? Welk programma was je niet bij betrokken? Maar waar het begon, hè? dat jouw liefde voor de kunst ontstond. Was dat kunst in beeld, of hoe heette het ook alweer? Het heette Kunst op het Spoor. En uh, het was van de NOS. En de NOS had een samenwerkingsverband... met het openbaar kunstbezit. Dus toen moest ik een reeks maken... over het openbaar kunstbezit in Nederland. Over moderne dingen, ja. over 16e, 17e eeuwse dingen. En ook over romantische dingen. Ik vond het natuurlijk leuk dat zoveel mogelijk mensen zouden kijken... Dus ik vroeg mijn oude kameraad Kees Schilperwoord... nou, niet direct de kunstexpert. bedoel, het was nou niet direct de Pierre Jansen nee. van de jaren 80. Maar ik vroeg hem dat te presenteren. En hij deed dat. En om die reden hebben er heel veel mensen naar gekeken. Vanwege en... Kees Schilperwoord? Natuurlijk. Ja, ja. En, en uh, daardoor kwam ik in contact met al die kunsttypes. Museummensen, ja. restauratoren, veilingmensen... Ja, toen was, was ik natuurlijk verkocht. Maar je hebt op de een of andere manier jezelf die, moeten verrijken... met al die kennis over die kunst. Hoe ging dat dan? Ging je een nou ja, liedje adviseren? Wat? Om te beginnen ben ik natuurlijk niet helemaal achterlijk... Nee. Ik kom weliswaar uit Roosendaal, maar ik heb gewoon het gymnasium gedaan. En ik heb daarna Nederlands gestudeerd en geschiedenis. En ik ben wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Amsterdam geweest. Dat is een van de jongste, geloof ik. Hè? Ja. ja. Dus er uh, was een zekere basis. Ik bedoel, totaal van de wereldwerk ben ik natuurlijk nu ook weer niet. Maar ik had nooit zo ongelooflijk veel tijd gehad in mijn televisie-hectiek om te studeren. En dat was natuurlijk het leuke twintig jaar geleden. Ik kreeg niet alleen een heleboel geld, ik kreeg een heleboel tijd. Dus ik ben enorm gaan studeren. Ik heb mij in die kunstgeschiedenis gestort en ik ben rond gaan reizen. En ik ben vaste klant geworden van het Rijksinstituut... voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag. En daar heb ik natuurlijk enorm zitten studeren. En ik heb mij in het begin erg goed laten adviseren. Er zijn goede kunsthandelaren die iemand echt wel op het pad willen helpen als verzamelaar... Maar er zijn ook hele goede mensen bij de Veilinghuizen. De, uh, Christies in Nederland, Job Ubbens, Sotheby's in Nederland, Evelien van Oorschot. Dat zijn mensen die echt wel uh, tegen je durven zeggen... dat schilderij... Dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Dan moet je even naar de conditie kijken. Uh, geloof me nou. En dan kom eens kijken. We houden het onder de blauwe lamp. Zie je dit? Zie je dat? Kijk, daar heb ik veel van opgestoken. Ja, ja. Nu staat er ook in dat voorwoord uh, dat ze uiteraard heel blij zijn dat de collectie jou toe behoort. Namelijk, uh, het, ze noemen het zelfs een extra troef, dat de collectie van chef Rademakers is. Hij wordt in zijn verzameldrang geleid door zijn intuïtie en zijn oog voor esthetiek. Dezelfde kwaliteit waarmee hij ooit televisieprogramma's maakte die aansloegen bij het grote publiek. Zie je dat zelf ook zo? Ja. Dus het, het, het is dezelfde kwaliteit die daar ergens in jou... Of het aanslaat niet. bij het grote publiek, dat wist ik vroeger niet. Ik wist dat ik de televisieprogramma's maakte die ik graag wilde maken. En dat dat een publiek succes werd, dat was meegenomen. Punt nee, 1, maar was je... dat het over mij moest gaan. En dan zijn we een eind op weg. En punt 2, is dat met die schilderijen precies hetzelfde in het geval is. Ik vind ze mooi. Ze ontroeren mij. Dat nu blijkt dat honderdduizend Russen in hun sentiment geraakt worden en daarna gaan kijken in Sint-Petersburg... en dat het eh, eh, vandaag en in het weekend... waanzinnig druk was in het gemeentemuseum in Den Haag... dat vind ik leuk. Dat vind ik verrassend. Maar als die mensen nou niet zouden komen kijken naar mijn schilderijen... dan ging ik geen andere schilderijen was verzamelen. Was je even tevreden met je collectie? Nou, ik was niet even je... tevreden. Ik vind het hartstikke even... leuk dat het gebeurt. Ik onderbreek heel even, want er is verkeersinformatie op Radio 1. Met nog een lange file op de A4 richting Amsterdam. Er staat dus het ring Aquaduct en de Schippeltunnel nog 8 kilometer. Een uitgebrande auto. Bij de Schippeltunnel zijn nog drie rijstroken afgesloten. Genstof. Chef Rademakers is onze gast. We spreken over de expositie die op dit moment te zien is... in het Haagse Gemeentemuseum. En uh, eind vorig jaar enorm succesvol was in de Hermitage in uh, Sint-Petersburg. Gaat nog op reis. De Rademakerscollectie, een romantische kijk, zo heet het. Um, nou, We hebben het over hoe die collectie is ontstaan... en uh, ja, ho hoe je daar helemaal door begeesterd bent geraakt. Ontzettend lelijk woord. Um, nou, nou is het wel opvallend trouwens dat je nogal een zwak lijkt te hebben voor nachtschilderingen, terwijl dat toch vooral de dood voorbeeld of niet? Ja, maar dat is toch niet verrassend. Nee, is het niet verrassend? Nee, dat heb je heel goed gezien. Ik vind dat het juist een kern is van mijn romantische voorkeur. De dood. Ja. Ja. En is dat nou echt zo? Want het, uh, het heeft iets vreemds. Hè? We gaan het namelijk ook nog over je dichtbundel hebben, waarin je uh, nou ja, zoals je nu ook praat over uh, die, die romantische kunst, de, de angst voor de dood. Maar het lijkt ook alsof het prettig is. Of hoort dat er misschien ook zelfs wel bij, die romantiek? Dat, dat de nadigheid uh, een fijn gevoel is. Nee, het is niet prettig en het is niet fijn. Maar ja. op een of andere manier moet je er natuurlijk een, je, je moet er een punt aan draaien. Je moet het ironiseren. Want anders is er niet mee te leven. En dat is de redding, de ironie. Ja. Kijk. Dat leven van ons, dat deugt niet. Dat, dat eindigt in uh, de totale verdoemenis. Dat eindigt in de totale eenzaamheid en in de totale donkerte. Dat weten wij allemaal. Dat is heel erg. Maar... De mens is de enige dier dat dat allemaal weet. Als je daar nou gewoon de hele tijd over gaat zitten tobben... wat eigenlijk wel mijn karakter is... Dan... Ja, maar dat zeg je dan met zo'n stralende lach. Wat ja, wel ja, mijn karakter ja is. Omdat, ik, omdat ik er natuurlijk muziek bij maak en sprongen bij maak... en een schilderijencollectie bij verzin en gedichten bij maak en, en weet ik wat. Maar dat zijn allemaal kunstgrepen om je aan het wezenlijke van het bestaan te onttrekken. Kijk... Het leven is zinloos. Romantiek, dat is zingeven aan het zinloze. Romantiek is een illusie. Een idylle. Een sprookje. Een leugen. Die leugen moet je vastklemmen. Die moet je omarmen. Want die leugen houdt jou op de been. die dat... korte tijd dat je hier bent, moet je die leugen echt in ere houden... En dat is de romantiek. Wanneer ontdekte je dat? Want dat was natuurlijk nou, dat is... ook de basis van je televisiewerk eigenlijk. Nou, dat ontdekte ik toen ik uh, in mijn puberteit was. Op dat gymnasium? Ja. Toen ontdekte ik dat. Want, wat Want voor, de... De voor die tijd was ik echt uiterst ongelukkig, weet je dat? Toen kon ik die relativering... toen kon ik die leugen, toen kon ik die illusie... nog niet in mijn leven een plaats geven. Ik was echt gewoon een totaal ziek kind toen ik vijf of zes jaar was... Ik was volkomen godsdienstwaanzinnig. Oh ja? Ja, ik, ik nam het allemaal serieus. En wat was het kantelpunt dan? Nou ja, kijk. Ik dacht voor die tijd... We gaan dood. Ik ben een katholiek jongetje. Uit Roosendaal. Ik heb de keus. Ik word eeuwig zalig. Of ik word eeuwig verdoemd. Nou ja. Die korte tijd dat je hier op aarde bent, dat stelt toch niks voor? Dus ik vond het belachelijk dat vriendjes gingen voetballen of andere dingen gingen doen. Ik wilde gewoon op mijn knieën voor het bed liggen en elke ochtend naar de kerk gaan. En steeds maar weer biechten, om toch te zorgen dat ik de eeuwige zaligheid zou bereiken. En toen hoorde je over Darwin op dat gymnasium? Ben je gek? Bij ons op het gymnasium hoorde je nergens over. Nee, ik zag ineens een paar leuke meiden fietsen van het Meisjesgymnasium. En toen dacht ik, ho, ho, ho, ho, ho. Misschien is er toch nog iets anders dan de eeuwige zaligheid. Misschien is de zaligheid wel iets dichterbij. Dat was het kant op. Ja, absoluut. De absoluut. meisjes. Ja. Ja. We gaan naar je gedichten toe, chef Rademakers. Um, het is opgedragen aan je vader en er staat een gedicht in... dat overduidelijk over je vader gaat. Misschien wil je daarmee uh, beginnen. Uh, Oorlogsheld heet het. Het staat op pagina 46. Oorlogsheld. Mijn vader is al zo lang dood. Ik weet niet eens meer hoe hij lachte... Wat ik nog weet is hoe hij klonk wanneer hij aangeschoten thuis kwam... en Duitse slagers zong, waardoor de buren hem uit volle borst verachten. En ik weet ook nog hoe hij rook wanneer hij net geschoren was... en sigaretten rokend bij de schoolpoort op mij wachtte. Wat voor man was het, je vader? Ja, mijn vader was absoluut fantastisch. Mijn grote held... Mijn vader had maar één probleem. Zijn karakter was te goed. Hij was zacht, meegaand, gezagsgetrouw En uh, verder was hij precies hetzelfde als ik. Ik ben eigenlijk hetzelfde als mijn vader, maar dan met een slecht karakter. Namelijk het karakter van je moeder? Ik vrees van wel. Was dat zo'n nare? Nou, die bestaat nog steeds, hoor. Oh, ja. ze luistert ook. Absoluut. Kijk uit, hoor. Wat je nu gaat zeggen. Nee, jij. <laughs> nee, maar mijn vader die was eigenlijk artiest. En die wilde dat ook zijn. Mijn vader schreef liedjes. Mijn vader zong in de revue. Mijn vader die organiseerde een circus. Mijn vader organiseerde evenementen. En mijn vader was daar totaal gelukkig in. Maar zijn omgeving, zijn ouders, zijn vrouw, zijn provincieplaatsje... gaf hem niet de gelegenheid dat te doen. En mijn vader was braaf. Dus die paste zich aan. Dus mijn vader was eigenlijk een gefnuikte artiest. En ik keek enorm op... tegen al die krankzinnige dingen... die mijn vader bedacht. En het rare is dat ik later... met het verzinnen van krankzinnige dingen... toch uh, behoorlijk uh, de kost heb verdiend. En wat vond hij daarvan? Heeft hij, dan, heeft hij het meegemaakt? Ja, zo in de nadagen. Ik moet zeggen... mijn vader was uh, een broeder van de natte gemeente. Uh, net als ik. Onderdaan van Koning Alcohol. En uh, bovendien was hij genetisch ook wel enigszins tot de Alzheimer geneigd. Dus tegen de tijd dat het bij mij echt uh, een beetje nationaal en internationaal de spuigaten uit begon te lopen, toen was mijn vader al behoorlijk de klus kwijt. Hoe was dat voor jou? Ja. Ja. Dat klinkt heel hard, maar dat, ik, bedoel, ik vond dat erg. Ik vond dat mijn vader eigenlijk eerder dood had moeten gaan. Hm. Ik vind dat de meeste mensen te lang blijven leven. Maar hij uh, maakte van zijn lichaam ook bepaald geen tempel. Nee, nou ja. ik bedoel, Wat schieten we ermee op, jongens, met er een tempel van te maken? Ik bedoel, of je nou over dertig of over twintig uh, jaar de pijp uit bent. Uiteindelijk ga je toch gewoon... Onder de groene Zoden. Maar dat drankmisbruik waarvan je zegt, je noemde het ook als een van de verslavingen. Is dat niet iets waar je bedoel, uh, uh, dat is gewoon prettig om te doen, dat je in die roest terechtkomt en het dondert niet, of dat slecht is voor je lichaam of. Uh, je er eerder mee doodgaat. Wat nou, ik word deze zomer 62 nou, jongens. Nou, dat mag altijd worden. De vlag uit. De vlag uit. Ik bedoel, ik hoef Waarom dacht je echt dat je op je 47 e dood zou gaan? 46. 46. Nou, omdat mijn vader echt een fenomenaal grote hartaanval gekregen had op zijn 46ste. En daar eigenlijk nooit meer bovenuit is gekomen. En uh, ik, ik dacht bij mezelf: ik heb harder gewerkt dan mijn vader, bijna net zoveel gezopen. Uh, toch wel evenveel stress. Degenen zijn hetzelfde. Dus bij mij zal er ook wel zo'n keiharde klap vallen binnenkort. En toen dacht ik: Nou, nou, heb ik nog een, <lacht> een jaartje of vier. Dan ik, moet ik die laatste vier jaar ik, de, de, die ik heb, moet ik die nu aan de televisie geven. Terwijl ik al aan duizend programma's heb meegewerkt. En terwijl ze toch, uh, uh, ja, ze, ze kijken liever naar Idol of naar Big Brother dan naar mijn. Uh, Geestenspirikelen. Dan denk ik, weet je wat, ik hou er mee op. Laten we eens even luisteren. We kunnen een paar fragmentjes laten horen van uh, maar twee van die duizend programma's waar je aan meegewerkt hebt. Dit is de Geloof, Hoop en liefde show Een serie programma's waarin we met elkaar praten over dingen waar eigenlijk geen woorden voor zijn. Het lijkt een hopeloze zaak, maar het gaat over emoties die in ieder leven ontzettend belangrijk zijn. Ben jij nu verliefd? Ja, ik ben nu verliefd. Hoe weet je dat? Omdat ik uh, bijvoorbeeld, als ik niet bij die persoon ben, dat ik graag naar hem toe wil en zo. Graag wil bij hem zijn, graag met hem uitgaan, met hem praten. Ja, we voelen elkaar erg goed aan. Mm -hmm. En toen is het echt wel uh, tot meer als vriendschap geworden, ja, inderdaad. Woont u samen? Nee, nee. dat niet. Naast elkaar? Nee, naast elkaar. Naast elkaar. Ja, Alleen we... de, muur <laughs> ja, ja. Ja, de muur zit ertussen. Ja, de muur zit ertussen. Het is natuurlijk mogelijk dat u morgen straal verliefd wordt op iemand die u ontmoet. Dat zou kunnen, maar ja, dat zie ik morgen wel weer. Ja, ben je niet bang dat uh, iemand anders er van je afpikt? <lacht> nou, ik ben niet bang dat iemand anders van me afpikt, want uh, als je toch elkaar vertrouwt, nou, denk ik niet dat zij dat uh, toelaat. maar? Nee, dat zou ik niet toelaten. Dat nee. iemand anders hem van jou afpikt? Nee! Dat heb ik op de vaas gegaan. Goed zo. En zo denken we daar allemaal anders over. Het zijn die begrippen die we ooit hebben afgesproken. Ik hou van jou. Betekent dat je iets voor de ander voelt. Ja, dat was de Geloof, Hoop en show. Daar begon het mee in 78? 77. 77. Wim Nijman was de presentator. Ja. En het was, uh, nou ja, een revolutie. Want er werd voor het eerst over heel intieme dingen als verliefdheid, euthanasie, eh, abortus, seks gesproken ja. bij de Icon. Ja. En de Icon die had tot, tot op dat ogenblik 60.000 kijkers als maximum gehad, geloof ik. En toen werd dit op de vrijdagavond geprogrammeerd om 11 uur. En toen haalden ze plotseling 1,5 à 2 miljoen. Ze wisten niet wat hun overkwam. En ik ook niet. En in dat seizoen kreeg de Icon ook nog... De Nipkof schijf voor zijn moedige programmering. Het, ik, was, ik was helemaal de kluts kwijt. Ik vond het schitterend. Het was een programma dat ik verzonnen had... omdat ik zelf natuurlijk geheel in de war was... en enorm aan het tobben was over mijn eigen huwelijk, liefde, trouw, vader worden... of niet, uh, de dood, homoseksualiteit, baba. Al die dingen die bij mij door mijn kop gierden... die wilde ik op een of andere manier in een programma hebben. Maar niet met een dominee en een dokter erbij... die als deskundige het uitkomen lijken aan gewone mensen. Nee, dat iedereen gewoon vertelde wat hij op het hart had. Want het ergeen is, dat dacht ik ook hoor... je denkt altijd dat jij de enige bent... die zulke grote emoties meemaakt... Nou, jij dacht het blijkbaar niet. Want bedacht... Ik dacht het ook. Ik dacht het ook. Het was voor mij een enorme troost om te zien dat die mensen die bij ons in het programma zaten, dat ook hadden. Het programma troostte mij. Maar wat je net zei: van als het maar dicht bij jezelf zit, dan. Ik bedoel, dat is dan die intuïtie waar ook in het voorwoord over wordt gesproken, die je hebt. Dat zolang je dicht bij jezelf blijft. Wordt het succesvol? Maar dat is natuurlijk niet het enige waardoor het succesvol wordt. Er is nog iets bijvoorbeeld... Wim Schi uh, Kees Schilperoort erbij halen als presentator als het over kunst gaat. Of uh, de Geloof, Hoop en Liefde Show. Wat bracht je daar dan in waardoor het zo'n succes werd? Nou, ik heb die Geloof, Hoop en Liefde Show opgezet als een Amerikaanse show. Je hoorde net hoe die begon met... Uh, heaven, ja. I'm in heaven. En er was ook nog nooit in deze keurige protestantse omroep de icon iemand geweest die een kostuum van de Society Shop had... en deftige, kalfsleren schoenen, waarmee die van een trap afdanste. Nou, dat deed... Wim Nijman. Wim Nijman, mijn goede vriend, inmiddels ook, net als wij binnenkort... onder de goede zoden. En toen kwam daar dat programma, hoe heette het ook alweer? De Pinup Club. Ja, ook heel mooi. Dat ik opgekomen. Toen was het hek van de Dam, chef Rademakers. Want toen kende iedereen je in één klap. Er en, uh, was enorm veel commotie rondom het programma. Herinner ik me nog. Kamervragen zelfs. Ik weet ja. niet meer van wie. Ja. Het was zo onschuldig als maar zijn kon. Het was ook erg burgerlijk. Het had natuurlijk alles te maken met mijn brave, katholieke, gefrustreerde opvoeding. En ik vond het echt fantastisch om naar die mooie... Uh, schaars geklede meisjes op hoge hakken te kijken. Die vind zich ik dan steeds, aanmelden hoor. en uh, nog zich lieten zien. En ja, dat vind ik echt helemaal de prachtig. De koten en de bier, die waren echt woedend. Hè? Ja, ik geloof natuurlijk, dat bijna waren, iedere God, week het Simplistisch verbonden. Ongelooflijk, die waren ook, zo jaloers. jaloers. Nou, die waren zo jaloers. Omdat er zich natuurlijk bij hen nooit van die dames aanmelden. <tus> nee, grep. Die en mij Kees van Kooten kennen. Die lustte wel pap van. Nee, die waren enorm jaloers. En die zagen natuurlijk al deze prachtige, hooggehakte dames op Veronica voorbij komen. En die dachten, uh, die jongen uit Roosendal, die heeft het allemaal voor elkaar. Nee, natuurlijk kreeg ik de volksverontwaardiging over mij heen. Maar overigens is het allemaal keurig. Je hebt trouwens enorm naar gekeken. Toch? Ja, iedereen keek daarnaar. Ik vind het zo leuk dat ik tegenwoordig nog van die, van die keurige 40-af 50-jarige kantoorbedienders tegenkom. En die dan ineens tegen mij zeggen, we hebben ervan genoten hoor, toen we 18 waren. Die kom je nog steeds tegen? Zeker. En dan melden ze je. Ja, weer. dat vind ik leuk. Toch was het niet, niet lang daarna dat je uh, besloot om, om te stoppen. Klasgenoten heb je natuurlijk nog gemaakt, met uh, waar het geld op is. Hoe, hoe is dat eigenlijk om zo rijk te worden van een idee? Want dat was het, hè? Ja, het was niet alleen van het idee. Ik bedoel, uh, we werden betaald vanwege het feit dat ik het bedacht had. Dus voor het vormen. We werden bedacht vanwege het feit dat ik verzonnen had... hoe het geproduceerd moest worden. Ze dachten namelijk in het buitenland dat het heel moeilijk was... om in twee maanden een klas van dertig of veertig jaar geleden bij elkaar te krijgen. Wij wisten hoe dat moest. Dat hadden we uitgevonden. En ze dachten bovendien dat het heel lastig was om dat in, in beeld te brengen. Dan konden we alle drie. Dus wij kregen eigenlijk altijd drie keer betaald. Of het nou in Engeland, of in Frankrijk, of in Duitsland, of in België. En voelden ze zich dan niet bekocht? Oh, Want hoe ging dat dan? Hoe kreeg je die klas bij elkaar? Nee, Wat helemaal was het niet. We, we, we, we, het, het was een, een systeem van research. Wat de, wat de mensen die bij mij op kantoor zaten, goed geleerd hadden. Mm. We hebben er alles bij elkaar misschien 150 gemaakt in Nederland. We hebben er misschien 150 gemaakt in Vlaanderen. Maar er zijn er ook nog, er hebben echt tientallen en tientallen gemaakt... in Duitsland en in Engeland en in Frankrijk. En dan gingen we daarheen. En dan hielpen we bij de research. We zetten dat op. En ik ging er vaak naartoe... Om uh, voor de eerste afleveringen het in beeld te brengen, te brengen de regie te doen. Mm -hmm. en, ik, bedoel, ik, ik, ik weet niet of je dat uh, wel eens ziet, maar dat programma, De Reunie, dat natuurlijk gewoon een, een regelrechte kopie mm -hmm. is van, ja, van dat programma, dat maakt gewoon precies gebruik van mijn ja. decor en van mijn camerastandpunten. Niet dat ik daar ooit een dubbeltje voor gezien heb, maar dit al Ja. En ben je daar dan om, of vind je het alleen maar. Uh, streelt het je alleen maar. Ik ben er helemaal vanaf. Ik, ik heb twintig jaar geleden alles overgedragen die van die dingen. Dus ik ben ook dolblij dat ik nu niet moet gaan zitten uh, uh, ruzie maken met iemand die iets van mij uh, overneemt of steelt. Want hoe kijk je terug op die periode? Op de televisieperiode? Ja. Oh, met ongelooflijk veel. Uh, plezier en met uh, ongelooflijk veel weemoed. Ik, ben, ik heb echt de allerleukste periode van de televisie volgens mij meegemaakt. Namelijk? Waarom? Nou ja, de, de, ik ben begonnen bij de televisie op het ogenblik... dat uh, de televisie 25 jaar bestond, in halverwege de uh -huh. jaren 70. En ik ben er 15 jaar later mee opgehouden. En ik heb in die tussentijd echt nog kunnen profiteren van de magische televisie. Twee zenders, drie zenders, iets maken... en iedereen die dat de volgende Zag, dag gezien Zag en had, besprak. Natuurlijk. Ja. Ja. En hoe is dat klasgenoten dan ontstaan? Was dat ook jouw eigen behoefte aan... ik wil, ik wil weten hoe het afgelopen is met al die... Uh, ja, de, de van tijdelijkheid, de vergankelijkheid... De, de, de tobberigheid over het feit dat je jong bent... en dat je met z'n allen als... 16-jarige in een klas zit. En dat een halve eeuw later. Gewoon daar een stelletje sukkelaars. Die aan het einde van hun bestaan staan. Bij elkaar zitten. Dat was de gedachte achter klasgenoten. Dus dat lag, toch, dat lag ook wel heel erg dicht. Bij mij. En bij mijn fascinatie voor. Dood en vergankelijkheid. Had je eigenlijk liever heel rijk willen worden. Met uh, een schilderij. Stel dat je de. Pracht zou hebben of de klasse zou hebben om uh, het talent zou hebben om te schilderen. Ik ben heel rijk geworden. Ja, maar stel dat met je een schilderij kiezen. met één schilderij, welk ja. schilderij. Het schilderij, klasgenoten. Het Zo schilderij dat wel? Waarin iedereen zich herkent. Waarin iedereen denkt. Uh, tussen al die anekdotes van vroeger en die leraar... en uh, dat uh, meisje wat ik zo leuk vond... en die jongen die zulke grappen maakte. Daardoorheen ziet iedereen het voorbijgaan van zijn eigen leven. Dat is één groot schilderij wat in heel Europa geschilderd is. En de rode draad in het leven van chef Rademakers... en in dat van al die mensen. Misschien kun je nog uh, uh, één gedicht voorlezen... Misschien ook nog wel twee. Nee, dat wordt er één. Een gedicht waar je, even kijken, waar je zelf tevreden over bent... of zijn het anderen die hebben gezegd dat ze dat heel mooi vonden? Twilight. Nou, Ik ben overal die gedichten niet ontevreden... anders had ik ze niet in die bundel gezet. Maar het Twilight is mij door een paar mensen aangemeld... als zijnde een gedicht wat ze appreciëren. Twilight.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 Ik rook waar rempelspruiten. spruiten. Vlug trok ik de gordijnen dicht en sloot de doden buiten. Ja, daar heb je ze weer, hè? de doden. Dat schrijven dat moest ook nog gebeuren. Hè? Toen je uh, besloot te stoppen bij de televisie... werd het uh, uh, het verzamelen van romantische kunst. Maar schrijven zou die en moest die. Romans heb je geschreven en dan nu de derde dichtbundel. Wat is dat voor behoefte om het op papier te zetten? Nou, ik heb altijd wel geschreven. In de periode dat ik natuurlijk televisieproducent was... had je niet zo heel veel tijd om dat te doen. En bovendien had je de neiging dat alles wat je schreef... moest eigenlijk commercieel zijn. Dus je schreef een draaiboek, een scenario... of je schreef een liedje. En uh, uh, toen ik die druk niet meer had... kon ik er gewoon een gedicht van maken... En die gedichten die zijn gekomen. En die gedichten die schrijven zichzelf. Daar hoef, ik, daar hoef ik niet veel moeite voor te doen. Een roman, daar moet je altijd voor gaan zitten. En dan ben je twee jaar afgesloten van je, van je gezin. En dan leef je met andere mensen, mm -hmm. met andere personages. Maar een gedicht, is niet zo'n uh, emotionele belasting. Dat is niet de bedoeling, dat jij helemaal verdwijnt in andere personages? Nee, nu niet meer. Nu niet meer. Want? Nou, ik denk dat ik daar de tijd niet meer voor heb. Want wat is nu je planning eigenlijk? <lacht> <lacht> ik, ik heb geen planning. Nou, Wie, nou ja, je had het, schat, het eerst en... over 46. Ik leef in een zure nu... tijd. Ja. Ik heb geen planning meer. Ik ben ontzettend opgetogen, ontzettend verrast door wat mij overkomt, ontzettend verrast doordat de hermitage in Rusland vraagt om mijn schilderijen te laten zien, ontzettend vereerd dat ze nu in het gemeentemuseum in Den Haag mogen En ze gaan hangen. niet meer terug naar de villa? Nee, ze komen nooit meer thuis. Ze komen nooit meer thuis. Waar gaan ze heen dan, uiteindelijk? Nou, voorlopig naar Den Haag. Eerst naar Leuven, en daarna naar Duitsland... en daarna waarschijnlijk naar Tsjechië... en daarna naar um, Helsinki. Naar het prachtige Sinebriechhof Museum. En we, sinds een week weet ik dat er zelfs... het klinkt... Het klinkt net zo krankzinnig als dat hele verhaal van Rusland en de hermitage. Ja. Maar dat er een serieuze aanvraag binnen is om de schilderijen te laten zien in Brazilië. Goed, het is je allemaal gegund, ja. chef Rademakers. Echt waar? Ik geloof het wel. Wat komt er op de tegel te staan? Of wat staat er, moet ik zeggen? Romantiek is geven aan het zinloze. Romantiek is zin geven aan het zinloze. Je bent er heel drukdoende mee. Nou. En het lukt behoorlijk. Zo dadelijk wordt er gevoetbald. Hè? Kwalificatiewedstrijd. Nederland-Hongarije, de EK-kwalificatie. Dus zo dadelijk lekker op deze zender. Luisteren naar langs de Lijn. Veel plezier. Dank meneer Rademakers. Dit was aflevering 2200. 51, morgen praten wij met uitgever en schrijver Vic van der Rijt. Tot dan. Radio 1. Kunststof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Maandag om 7 uur. 10 jaar kunststof op Radio 1.